Vijf uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Rutte gaat vanmiddag in debat met de Tweede Kamer... over de val van zijn kabinet. Gisteren diende Rutte zijn ontslag in bij koningin Beatrix... nadat het zaterdag tot een breuk was gekomen met gedoogpartner PVV. In het debat gaat het onder meer over een datum voor verkiezingen. Een kleine meerderheid van de Kamer wil die al over twee maanden houden... maar andere partijen willen meer tijd. Ook de kiesraad, die het kabinet erover adviseert, vindt juni te vroeg... Nieuwe partijen zouden dan maar weinig tijd hebben om zich voor te kunnen bereiden. Rutte en de Kamer zullen ook debatteren over de miljarden bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd. Mogelijk kunnen VVD en CDA op bepaalde punten akkoorden sluiten met andere partijen. VN-chef Ban Ki-moon heeft eind deze week voor het eerst een ontmoeting met de Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Hij bezoekt Birma op uitnodiging van de president van het land. Suchi werd begin deze maand bij verkiezingen in het parlement gekozen... maar weigerde gisteren de eet af te leggen. Ze is het oneens met de tekst van de eet. De VN-chef verwelkomt de positieve internationale reacties... op de recente veranderingen in Birma. Hij vindt het bemoedigend dat Europa de meeste sancties... tegen het land gisteren heeft opgeheven. In de kleine komedie in Amsterdam heeft dokter Anders P... voor het eerst in jaren weer op het podium gestaan... Aanleiding was de presentatie van een boek met cd's... die een overzicht geven van het werk van de 92-jarige zanger... tekstschrijver en cabaretier. Dr. Anders P., die eigenlijk Heinz Poolsen reed, trad zelf niet op. Hij zat op het podium en genoot van de optredens van anderen... die zijn werk uitvoerden. Onder hen waren Maarten van Roosendaal en Erik van Muiswinkel. Sinds zijn laatste optreden in 1996... komt Dr. Anders P. zelden in de publiciteit... Het weer bewolkt en regenachtig, in de loop van de ochtend even droog... maar smiddags weer buien met kans op hagel en onweer. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Een hele goede morgen, dinsdagochtend 24 april. En uh, zoals gebruikelijk, na 5 gaan we zometeen een plaat draaien... om de nacht bijvoorbeeld mee af te sluiten of om de nieuwe dag te starten. Welke plaat zou daar helemaal volgens jou bij passen? Bel hem door via 0800-1121. Dat is 0800-1121 voor jouw plaat die deze dag gaat markeren... of misschien om deze nacht af te sluiten. Eerst Harold Melvin en de Blue Notes. Dit is Wake Up Everybody. Wake up, everybody, no more sleeping in bed, no more back. So much hatred, war, and poverty. Oh, oh, oh, oh. Wake up, all teachers Talk to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up, and the world is in their hands. When you teach the children, to I'm the very best Melvin en de Blue Notes. Wake up everybody hier in Dit is de Nacht. Goedemorgen, Martin. Hallo? Ik, uh, ik, ik zeg Martin, maar je hebt vast een andere naam. Ja, het, het is Kreeboer, denk ik. Goedemorgen. goedemorgen. Sorry. Goedemorgen. Hallo. Kreebor, je bent onderweg naar het uh, vliegveld in Rotterdam. Dat klopt, ja. En wat voor, uh, welke vlucht ga je nemen vandaag? Ik pak een vlucht met mijn favoriete maatschappij, maar dat mag ik waarschijnlijk niet zeggen. Nee, laten we dat maar uh, niet doen. Precies. Uh, en ik ga naar, uh, naar Rome toe, een dagje. Uh, dus ik ga morgen ook weer terug. En, uh, ja, dus het wordt een hectische dag. Dus ik dacht gewoon, oh, laat ik het spellen voor het, het nummer. Ja, en wat, wat, wat, wat, wat ga je doen in Rome? Heb je een overleg? Of, uh... Nou, ik, ben, uh, ik heb een uh, horeca-groothandel in uh, onder andere olijven en olijfolie. En ik ga uh, vandaag een... Uh, potentiële nieuwe leverancier bezoeken. Aha. Uh, en dus altijd even belangrijk om te kijken ja, hoe ze eruit zien en, uh, en wat ze precies hebben. En, uh, het is goed om even langs te gaan. Ja, precies. En je gaat dus vandaag naar Rome toe en je vraagt een plaat aan van Paul McCartney Wings London Town. Ja, ik, uh, misschien dat het liever uh, naar Londen was gegaan, aan de andere kant daar is het waarschijnlijk net zo weer als nu hier. Uh, ik moet nog even gecheckt, volgens mij is het 19, 20 graden in Rome, dus ik heb nog maar gekozen voor Rome in plaats van Londen. Ja, ja, precies. En, en waarom, waarom deze plaat dan? Uh, ja, volgens mij stond dat op een van zijn eerste solo uh, uh, LP's. Ja. En ik, ik weet het niet zeker meer, maar volgens mij wel. En ja, dat was een geweldige LP die hij die, die die gemaakt heeft. Uh, samen met Wings. Jammer dat, dat die, die band niet meer bestaat. Maar gewoon mooie muziek. En je, je, je merkt dat de muziek, zou, hoe druilerig het weer kan zijn soms in Londen, dat gevoel heb ik erbij. Ja, we gaan naar luisteren en ik wens jou een hele goede dag vandaag in, uh, in Rome. Fantastisch, dankjewel. By a barker playing the simple tune upon his. Twister, let's play rest. Yeah, yeah, yeah, yeah. We'll see you in heaven if you make a rest. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? for the offering, yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's, yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Coughlin's gone wrestling, yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Herbert Code chains. No child could ever dance the way you do. Oh, tear down prison walls. Don't start the gun calls. Your chains will never fall until you do. You can never leave home, never let just a place where the will has been broken. Don't let the fear become the hate. Don't take the sadness to the grave. I know the fight is on the way. And the sides have been chosen. Never leave home. never let is de nacht, keep your eyes open. Het was de akoestische versie, dat komt af van een laatste album. Daarvoor hoorde je ook nog R.E.M. met Man on the Moon. En het verzoek wat aangevraagd werd door Crebo. Je hoorde Paul McCartney en Wings London Town. En als je heel goed luisterde, dan kon je als het goed is nog een beetje horen... de kraakjes van de LP-speler waar dat van afkwam. Zometeen focus op de wereld. En ik heb het genoegen om te spreken met Pieter van Dijk in Indonesië. Hij werkt onder andere voor de MAF, hij vliegt daar, hij is zendingspiloot en monteur. En ik ga ook spreken met Eline de Bo in Japan in Tokyo, maar eerst is hier James Taylor met You've Got a Friend. When nothing Close your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up Even your darkest night You just call up my name And you know I'll come running, oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer, or fall. Now all you got to do is call. And I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you Should turn dark and full of clouds And that old north wind Should the to of Keep your head together and call knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I'll. Summer or fall, yeah. all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold, they'll hurt you. Well, they'll take your soul if you let them Oh, yeah, but don't you let them You just call out my name And you know wherever I am I'll come running To see you again Oh, baby about winter spring summer fall hey now all you've got to do is call lord i'll be there yes i will you've got a friend you've got a friend yeah ain't it good to know you got a friend. And it good to know you've got a friend Oh yeah yeah you've got a friend Dit is de nacht met Herbert Koder Idee in dit is de nacht met Apple Trees en Bussing Bees. Daarvoor zat James Taylor met You've Got a Friend. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in en het buitenland. En vandaag praat ik met Pieter van Dijk in uh, Papoea, Indonesië. Hij werkt als zendingspiloot en monteur bij uh, de MAF. En ik heb ook het genoeg om te spreken met Eline de Boe in uh, Tokio, Japan. Uh, Goede middag voor jou, uh, Eline. Goedemiddag voor mij. Goedemorgen voor jullie. Ja, inderdaad. Het is hier half zes in de ochtend. Uh, Eline, je bent op dit moment uh, alleen uh, in, uh, in Tokio. Want je man, uh, Geert, die is in Amerika om fondsen te werven. Ja, dat klopt. Ja, voor onze kerkje. En uh, wat, wat houdt het een beetje in, de, de fondsenwerven? Gaat hij dan langs verschillende instellingen? Ja, dat klopt. Na verschillende grote kerken... Die, die zeg maar qua bloedgroep enigszins met ons verbonden zijn... zoals uh... Redeemer, Presbyterian Church in New York... en nog wat andere kerken in uh, New York, in Washington en Florida. Um, ja, we zijn hier dus iets meer dan twee jaar geleden uh, een uh, gemeente gestart... een kerk gepland, noem je dat, onder jonge professionals. En dat, uh, nou, dat loopt heel erg goed. Um, alleen in zo'n ja, hele nieuwe gemeente die je vanaf niks opbouwt... daar, uh, nou ja, daar probeer je zeg maar DNA in te brengen. Ja. En in dat DNA hoort ook het idee van delen, van bijdragen... Um, en dat is toch hier een hele nieuwe gedachte. Dus om een kerk op zo'n dure locatie in het hart van Tokio... in het zakencentrum en politiek centrum van Tokio te kunnen bouwen... Zijn, uh, ja, zijn grote investeringen nodig. En tot nog toe loopt dat goed. Maar we zijn, ik denk, ongeveer voor de helft nog steeds uh, aangewezen... op fondsen uit het buitenland. De gedeelte daarvan komt ook uit Nederland via de christelijke Zendingsbond. Vooral het geld dat voor uh, evangelisatie bestemd is. Maar je moet elke week je zaal huren... We hebben één metalen kracht, dat is de Japanse dominee. Mm -hmm. En uh, ja, dus één keer per jaar gaan ze een beetje op tournee om uh, te kijken welke kerken erbij willen dragen. Ja, en Om precies. de kerken die ja. bijdragen te vertellen hoe het gaat. En dat ja. gaat eigenlijk heel erg goed. En is, is het dan spannend? Hangt er, hangt er nog, nog veel vanaf? Is, is, is het niet mm -hmm. helemaal zeker of je ook geld krijgt? Nee, dat is helemaal niet zeker. Ja, sommige kerken die al een aantal jaar trouw geven... daar, uh, ja, daar vertrouw je op dat dat gewoon doorgaat en dat, uh, dat gaat ook wel goed... Maar uh, ze spreken ook met best een aantal uh, nou, kapitaalkrachtige zakenlieden. Mm -hmm. uh, vooral van Aziatische komaf, sommige zelfs Japans, anderen uit Taiwan of Korea of Singapore. Um, en uh, ja, dat zijn uh, grote CEO's in de zakenwereld die uh, christen zijn en die ook het belang van... Uh, ja, van het christendom in Azië zien. En die uh, ja, als individu willen, die vaak ook wel wat bijdragen. Maar wat de uitkomst daarvan is, dat, ja, dat weet je ook eigenlijk nee, niet precies. Nee. En hoe is het voor jou op nu als moeder eventjes in Tokio... hoog in de, de grote flat waar jullie wonen te zijn met de, met de vijf kinderen? Oh, dat gaat eigenlijk prima. Ja, nee, ik bedoel, ik geloof tegen God die zoveel kindergeving aan kan. En um, nee, dat gaat goed. Maar uh, logistiek is soms wel ingewikkeld. Want de oudste drie zitten op de enige christelijke school hier in Tokio. En die is 35 kilometer weg. Maar die moeten dus nu... Zelf alleen heen en weer pendelen. En uh, nou ja, dat uh, gaat bij mij in ieder geval best met wat stress en veel gebed gepaard. Maar tot nog toe gaat het allemaal goed. Ja, want, want waar, en waar, hebben we hebben een training het... van twee jaar. Ja. Dus, uh, want waarom is dat spannend, de, de, de reis? Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe zie je dat? Nou, je het zegt, het het gaat... best, ja, het is natuurlijk best ver een uur uh, in de trein als je 12, 9, 5 jaar bent. Met dus ja. drietjes. Ja. En die treinen zijn echt stampvol. Um, en ja, Japan is een ontzettend veilig land. Eigenlijk alle Japanse kinderen voor de Japans kinderen is dat een normale zaak van de wereld. Um, maar ja, toch, met mijn Nederlandse hart maak ik me dan toch wel zorgen... van uh, wat nou als ze uh, um, iemand tegenkomen die geen goede bedoelingen heeft. Of als ze staat te kletsen niet oplet op het perron, zulke dingen. Maar ja, tot nog ja. toe gaat het goed. Ze zijn ja. wel gewend. Dus het is ook echt het moederhart wat, uh, wat, uh, wat, wat spreekt. Dat ja, zo. precies. Ja, ja. En waar hou je je verder mee bezig? Want op dit moment ben je dus ook onder andere bezig met, met kerkplanting, zoals je dat dan noemt. Hè? De, de normale zaken ja. moeten ook doorgaan. Hoe, hoe combineer je dat met, met het, het grote gezin? Nu, ja normaal, ja, Geert en ik, mijn man en ik zijn uh, ja, op een basis van 60-40% uitgezonden. Mm -hmm. Dus normaal ben ik, nee nou, ik ben 100% moeder en heb ongeveer een halve baan. En uh, Geert is 100% ook vader en doet ongeveer een hele baan, en komt eigenlijk op neer. Uh, dus ja, ik heb nu voor deze week gewoon heel veel vergaderingen afgezegd. Um, de kringen komen deze week bij ons thuis uh, bij elkaar, zodat ik geen oppas heb. Want oppas is in Japan een totaal onbekend fenomeen. Um, ja, en tussendoor nu, de tweeling is nu net een middagdutje aan het doen. Dus tussendoor probeer je even wat flink wat werk in die uurtjes gedaan te krijgen. En als ze s'avonds op bed liggen ook. Ja. Ja, dus zo uh, proberen we veel ballen in de lucht te houden. ja, nou, En je hebt ook nog eens tijd om, uh, om uh, leuke blogs te schrijven, Mooie blogs op, uh, op jullie website. Een link is te vinden oh, via, de, via de website eo.nl. Dit is de nacht. En je hebt recent een blog geschreven over de jonge Japanners... Die, uh, nou, die de toekomst niet echt zien zitten. Ja, precies. Dat is toch, wij werken met mensen die in de twintig of dertig zijn. En ja, ook al zijn hun vooruitzichten volgens een wereldsperspectief... eigenlijk heel erg goed. Want ze hebben ontzettend goede opleiding, vaak... Wat training ook in het buitenland gehad. Um, ze hebben genoeg geld te besteden. Alles tot hun beschikking, zou je denken. Maar ja. eigenlijk zien ze de toekomst heel donker in. En dat heeft niet alleen met de zorgwekkende economie te maken. Maar ook gewoon ja, met allerlei sociale factoren. Met geen tijd hebben bijvoorbeeld om een huwelijkspartner te vinden. Um, daarmee ja, ligt een gezin ook niet binnen het bereik. En als je misschien wel iemand vindt... wil je dan kinderen in een wereld als dit zetten... Um, Kinderen zijn hier ook heel duur, want ja, er zijn enorm hoge verwachtingen van dure opleidingen. En alles moet het beste van het beste. Want als ze geen goede opleiding hebben, dan maken ze geen kans op een goede baan. En dan zullen ze wel niet gelukkig worden. Er zitten natuurlijk ook heel veel kromme gedachten achter. Mm -hmm. Verder Japan vergrijst. Um, ja, nu de jongere generatie kan nu eigenlijk de kosten voor de steeds grijzere generatie uh, niet opbrengen. Um, ja, dan hebben we natuurlijk de grote aardbeving vorig jaar gehad. De, het zoomt dag in dag uit over waar de volgende grote klap gaat vallen. Um, en dat die toch veel groter zal zijn dan we ooit gedacht hadden. Uh, ja, dus mensen hebben veel in hun hoofd... En dat durf eigenlijk ook nauwelijks aan de toekomst te denken. Ja, maar, Weinig maar, hoop. Maar eigenlijk als ik dan zo hoor, het gaat dus bij heel veel mensen gaat dat wel echt voor de wind. Het gaat economisch goed. Ze hebben dus wel aardig wat geld te besteden. Ze hebben het eigenlijk heel erg druk. Het tempo is heel hoog. Maar dat betekent dus ja. dat ze eigenlijk het privé, het, het primair, het, het lekker thuis zijn. Uh, ja, daar kunnen zij niet echt mee uit de voeten. Nee, ja, er is A geen tijd om lekker thuis te zijn. B geen tijd om. Een lekker thuis in te richten, het zijn met een gezin of gewoon ook zelfs met spullen. Want wanneer moet je winkelen als je tot middernacht werkt elke dag? Mm -hmm. En waarom zou je als je niet uh, ervan kan genieten? De meeste mensen in onze gemeente die koken bijvoorbeeld nooit zelf. Ze hebben vaak niet eens een keukentje in hun uh, kleine kamertje. Want ja, eten doe je buiten de deur, daar heb je toch geen tijd voor om dat te doen. Nee. Dus ja, nee, zo, zo, dat hele begrip thuis zoals wij dat kennen en het wordt gezellig, dat heb je in het Japan zo niet eens. Nee, dat is redelijk onbekend. Nee. En, en hoe groot is dat probleem nou? Waar, waar, waar moet ik dan aan denken? Hoe, uh, hoeveel mensen hebben daar nou bijvoorbeeld mee te maken? Hoeveel mensen kom jij tegen die, die, ja, die een beetje tussen hoop en wanhoop leven? Ja, ik moet zeggen, in onze gemeente eigenlijk alle singles... dus praat wel gauw hoeveel singles hebben we in de gemeente? Iets van 40, 50. Ja. Dan hebben we nog een aantal gezinnen. Um, en daar zie je toch, ja, dan man en vrouw moeten vaak ook werken... om het hoofd boven water te kunnen houden. Sommigen hebben één of twee kindjes... Um, lopen ja, tegen organisatorisch problemen aan, dat was ik deze week. Dus ik kan wel een beetje identificeren. Ja, uh, uh, ja. Dat helpt wel een beetje. Um, huwelijksproblemen zien we toch ook heel veel. Het, het huwelijk van hun ouders, dat ze als model gezien hebben, rammelde toch vaak aan alle kanten. Toch via het Westen wat romantisch beeld voorgeschoteld gekregen, via films en televisieseries van het huwelijk. Een soortje van verliefd worden en dan slaat de realiteit toe en ja, hoeveel tijd we hebben met huwelijkscounseling bezig zijn, dat is echt enorm. Ja, is, is dat een groot deel inderdaad van jullie tijd, wat, wat jullie daar besteden Ja, absoluut. Ja. Ja. Hoewel we niet eens zo heel veel gezinnen hebben in onze gemeente. Heel veel, uh, heel veel uh, koppels hebben. Maar er zijn heel ja, veel we vragen over. er inderdaad toch aardig wat tijd aan. Ja. Er zijn heel veel vragen over. Heel veel vragen, ja. ja. Dus nu gaan we bijvoorbeeld over twee weken gaan we op een uh, retraite met de gemeente voor drie dagen. En dan een van de thema's is ook huwelijk. En dat doen we voor de singles, die een totaal onrealistisch beeld van het huwelijk hebben... Of het is te eng en het gaat me te veel kosten. Of een veel te mooi beeld, wat ook totaal niet realistisch is... van de prins op het paard. En voor de getrouwde stellen, ja, die daar ja, toch meer kunnen leren... hopelijk over het bijbels idee van huwelijk. En ook hun vragen kunnen stellen en ja, een luisterend oor kunnen vinden... voor de problemen waar ze tegenaan lopen. Ja, ja. dus dat, dat moet wel een, een, een mooie week worden. daar dus hoop het, ja. Zit te komen, ja. Ik kom zo bij je terug, Eline de Bo in uh, Tokio. Ik ga nu eerst naar Pieter van Dijk in uh, Papua in Indonesië. Pieter, goeiemiddag. Goedemiddag. Jij zat uh, aan je lunch. En dan vraag ik me af, wat, wat voor lunch nuttig jij in Indonesië gemiddeld? Zelfgebakken brood, tussen de middag. Zelfgebakken brood. Gewoon het, het Hollands zoals je dat een beetje gewend was. Dan neem je lekker mee daar naartoe. Ja. En verder, verder nog iets uh, Hollands ook wat je erop uh, doet. Zoals uh, bepaalde... Uh, ja, Smeersels wat je meeneemt of daar kan kopen? Nee, ja, ja, als, je, als je terugkomt van verlof dan neem je wat dingen mee, maar als zodra die voorraad op is, dan is die gewoon op. En dan, uh, dan zoek je wat dingen van hier, uh, van hier op om op je, op je brood te doen. En wat voor uh, restanten van het verlof heb je nog uh, die, die bijna op zijn? Uh, eens even kijken hoor, de kaas is inmiddels op en de hagelslag ook. Dus we moeten, het is tijd om uh, hier weer uh, wat lokale dingen te gaan zoeken. Ja, ja. Jij werkt voor de, voor de Maf, uh, Pieter, als zendingspiloot en monteur. Ja. Een uh, bijzondere, bijzonder, uh, ja, toch wel een hele, hele mooie baan. En jullie zijn eigenlijk net drie weken weer terug in Indonesië, want jullie zijn al lange tijd in Nederland geweest. En dat had te maken met, uh, met uh, visa-problemen. Kan je daar even, even kort, wat over, Onder andere, ja. kort even wat over vertellen hoe dat gegaan is? Uh, wij waren in Nederland. En. Uh, nou, dan moet ik eigenlijk nog verder teruggaan uh, vorig jaar augustus terug ...naar Nederland vanwege de ziektes die we hadden bij ons in het gezin. Uh, via Singapore zijn we toen terug naar Nederland gegaan. En toen uh, zo dezelfde, in dezelfde week gebeurde dat ons visum afliep in Indonesië. Dus toen wij eenmaal in Nederland kwamen... ...toen uh, hadden wij geen geldig Indonesisch visum meer toen we in Nederland aankwamen. Mm -hmm. En we hadden ook te maken met het feit dat ons Nederlandse paspoort uh, niet meer geldig was. Uh, tenminste, die was nog wel geldig, maar die kon dus niet meer vernieuwd worden omdat, um, ja, even kijken, hoe zeg ik dat even snel, zonder allerlei details te noemen. Het kwam erop neer dat ik in Jakarta een bewijs van Nederlanderschap moest aanvragen. Voordat wij uiteindelijk een nieuw paspoort in Nederland konden aanvragen. En er ging een paar maanden overheen voordat dat allemaal rond was. Precies, dus toen ben je in Nederland een tijdje geweest. En heb je de, nou, toch al aardige winter meegemaakt, veel sneeuw gezien. Ja, we hebben er geschaafd zelfs. Ja, dat was wel bijzonder denk ik, omdat we er eventjes te doen sinds, uh, sinds jaren. Ja. Ja. En ook op, op jullie website staan leuke foto's ervan van jullie trip hier in Nederland. Dit is de dag.nl of eo.nl, dit is de nacht. Daar staat een link naar jouw werkterrein. Jij werkt dus, zoals ik al zei, als zendingspiloot en monteur bij de MAF. En uh, onder andere ben je afgelopen week ook bezig geweest met een medische evacuatie. Dat klopt, ja. En, en hoe gaat dat in zijn werk? Was, uh... Word jij gebeld ja. door iemand? Uh, nee, de telefoon werkt alleen aan de kust in dit land. En alles gaat met de korte golfradio die vroeger ook in het leger gebruikt werd, zeg maar. En uh, daarmee kunnen grote afstanden worden overbrugd. Ik was onderweg naar een... Uh, naar, en dat heette Dofu. En daar moest ik uh, ongeveer 400 liter benzine afleveren. Dus ik had twee grote drums uh, aan boord van mijn vliegtuig. Yeah. Uh, toen ik eenmaal aan de grond stond, toen uh, werd ik via de radio opgeroepen door een van onze werk hier in Nabire. Die uh, had dus verteld dat er in een, uh, een naburig dorp uh, een persoon was die... ...snel naar het ziekenhuis moest. Het bleek nadat ik uh, daar dus was gekomen... ...dat die persoon een uh, enorm opgezwollen been had... ...en hij wist zelf niet wat de oorzaak was. Dus uh, het, uh, en ik heb rondgevraagd en niemand anders had een idee hoe het gekomen zou kunnen zijn. Dus ja, dan weet je de oorzaak niet zo goed. Nee, en hoe trof je die persoon um, aan? Inmiddels was het weer aan het verslechteren boven Nabiree. En um, toen ben ik toch uiteindelijk nog naar die persoon toegegaan om hem op te halen. Ja. En hoe trof je, hoe trof je vlucht, die persoon uh, aan? Gewolpen. Ja, hallo. Hoe trof je die persoon aan? Hij, hij lag op de grond. Op een, uh, dan hebben ze een, een, een, snel een draagbaar gemaakt van twee uh, stukken hout gewoon uit het bos. En dan twee rijstzakken opengeknipt. En dus dan krijg je zeg maar een, ronde, een ronde doek en dan doe je die twee stokken in. En dan twee rijstzakken is genoeg om een volwassen persoon uh, te dragen. Dus zo werd hij naar het vliegtuig toegedragen en zijn been was inderdaad behoorlijk opgezwollen. en Die hadden ze al omzwachteld om het een beetje te temperen, zeg maar. Dus die persoon is toen in het vliegtuig gegaan en hij kon niet meer zitten of lopen of wat dan ook. Hij was wel goed bij kennis en zo, dus dat, ik kon wel goed met hem communiceren. Dus onderweg naar huis, dan, ja, dan vraag je jezelf allerlei dingen af. Wat zou de oorzaak zijn? Kan ik omhoog? Kan ik naar grotere hoogte klimmen als piloot zijnde? Ik bedoel, hoe hoger je gaat voor elke duizend voet klimmen, gaat de luchtdruk 1 inch kwikdruk omlaag? Ja. Dus als ik op 10.000 voet zit, dan heb je al behoorlijk wat, uh, dan is de luchtdruk ongeveer gehalveerd, zeg maar, met wat het op het uh, zeeniveau is. Ja. En wat gaat dat doen met een been die al aan het opzwellen is? Dus dat hou je dan in de gaten. Uh, ik moest wel naar grotere hoogte om terug te komen vanwege het weer, maar op een gegeven moment keek ik achterom en die persoon die was in slaap gevallen. En aan zijn gezicht kon je zien dat hij ontspannen was, dus dat uh, was een goed... Ja, precies. En, en, en dit is bijvoorbeeld één voorbeeld uit, jou, uit jouw werk. Wat, wat zijn dan verdere vluchten die je uitvoert? Op wat voor, wat voor gebied? Waar, waar gaan die naartoe bijvoorbeeld? En wat, wat vervoer je dan? Ja. Binnen maf vervoer je eigenlijk de meest, de meest uiteenlopende dingen... die je kan bedenken. Van grasmaaiers tot en met dakplaten. En van, van, van uh, zendingswerkers en kerkwerkers. En van uh, bijbelvertalingen tot en met andere lectuur. Uh, eten, drinken, medicijnen... Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of het heb wel een keer in een Mafplane gezet hier op, op het avond. Ja. ja, dus eigenlijk een hele belangrijke, uh, belangrijke baan daar. Want jij kan echt in, uh, in, in noodgevallen kan jij dus echt mensen nog, nog redden. Uh, wat, wat, wat staat er bijvoorbeeld vandaag voor jou op het programma? Moet je vanmiddag nog erop uit of is dat gewoon afwachten? Uh, ja, ik, nu, ik ben nu net teruggekomen van mijn, van mijn vliegdag. Want uh, meestal begin je dan om half zes in de morgen, vijf uur half zes. En het is nu uh, tussen de middag hier ook. Oh. Um, vanmorgen ben ik in Pogappa geweest en uh, toen ik daar aan de grond was, even denken hoor, wat heb ik daar toen gebracht? Sorry, dat is mijn telefoon, ik zal hem even uitzetten. Um, vanmorgen heb ik daar uh, uh, spullen gebracht voor de, voor, de, uh, voor de winkeltjes, voor de mens, mensen die daar winkeltjes hebben. Dus dan uh, rijst, uh, bakolie, uh, boter, uh, noem maar op, dat soort, dat soort uh, basale zaken, zeg maar. Uh, en op de terugweg was ik uh, net klaar met, uh, met de belading. Uh, de nieuwe passagiers die zaten al op de stoelen. En toen komt er een meneer naar me toe. Die zegt, ja, er is hier iets aan de hand. Uh, er is vannacht iemand over de berg heen gedragen. Van een ander naburig dorp. Mm -hmm. En die is uh, de nacht daarvoor tijdens zijn slaap in het vuur gerold. Want je moet weten dat, dat mensen in de hutjes uh, dikwijls een vuurtje maken in het midden. In de, in de binnenlanden van Papua, waar je op vijf uh, tot uh, 7000 voet woont. Yeah. En dan kan het echt koud zijn in de nacht. Nou, dan is iemand dan dan gebeurt het regelmatig dat hij zich omdraait in de slaap en in het vuur komt En zijn onderlijf was behoorlijk verbrand. En uh, ja, dan ter plekke probeerde hij iets te regelen. En we hebben die persoon gelukkig inmiddels in het ziekenhuis kunnen krijgen. Nou, dat was dus vanmorgen de eerste vlucht. En de tweede vlucht was naar uh, Pagamba. En uh, dat is ook een dorp in de binnenkant. Dat is uh, min of meer uh, een gewone lijnvlucht, zeg maar. Waar mensen gewoon tickets kunnen kopen om uh, daar naartoe te gaan. Ja. En anderen weer terug naar huis. ja. Pieter van Dijk heb ik aan de telefoon in uh, Indonesië. Je vliegt dus uh, voor onder andere voor de MAF. Je bent ook uh, monteur en, en dus zendingspiloot. Ik heb eerder toevallig deze nacht heb ik het twee uur gehad over de luchtvaart. Heb ik gesproken met luisteraars over hè, het mooie van vliegen, alles wat erbij komt kijken. Nou, jij bent nu een, een pilootje, werkt in Indonesië. Wat, wat is voor jou nou uh, het mooie van, van, van dit werk, het vliegen en wat, wat, wat geeft jou een kick? Um. Ja, er zijn eigenlijk meerdere antwoorden, maar het belangrijkste antwoord wat ik hier toch wil geven... dat is dat, dat God het je toestaat om je gaven en je talenten en je, je technische knobbel... en de dingen die je goed kan om die te kunnen gebruiken voor Gods Koninkrijk. En dat zoals vanmorgen ook. En uh, vorige week als je die man op tijd in het ziekenhuis kan krijgen... als je zendingswerkers kan helpen die hier in de binnenlanden wonen... die zonder, uh, zonder vliegdienst gewoon totaal geïsoleerd zullen zijn... Dat, uh, dat, ja, dat stemt je wel tot grote dankbaarheid, zeg maar. Ja. Precies. En dan daarnaast, ik, ik, ik, ik hou van heel veel techniek. Ik hou ervan om, om het vliegen, om alles goed uit te rekenen... en om de vlucht goed te doen en passagiers in de gaten te houden. Ik, daar geniet ik enorm van. Ik kom zo bij je terug, Pieter van Dijk, in Indonesië over het nieuws vandaar. Eerst ga ik naar Eline de Bo in Tokio. Eline, ja. ik heb jou juist al even gesproken. Jouw man is op dit moment in Amerika om fondsen te werven. Jullie uh, doen onder andere aan evangelisatie onder de juppen. En jullie hebben ook een, een kerk die, die jullie uh, nou ja, onderhouden en waar jullie alles voor regelen. Uh, het, het nieuws in Japan op dit moment, wat, uh, wat speelt er? Ja, wat speelt er? Um, ja, net zei ik al een beetje. Toch nog steeds elke dag aardbevingen. Niet alleen hebben we kleine schokjes. Volgens melden we nu zojuist eentje. Dan hoor je een beetje kraken in het beton. Maar... Um, maar ook gewoon nou in Japan zijn de topwetenschappers bezig altijd met het proberen te voorspellen uh, van aardbevingen, wanneer komt volgende, waar zal het zijn, hoe diep en wat voor trillingen en brengt het een tsunami met zich mee. Uh, en daar zijn ze heel ver in. Alleen het lukt nog altijd niet om ze precies te voorspellen. Maar wel weten ze natuurlijk waar die breuklijnen liggen en waar heel veel spanning aan het opbouwen is. Uh, dus elke dag staat de krant daar vol mee en ook uh, het nieuws. En ja, dat maakt je. Ja, kennis is macht. Dus aan de ene kant wil je het heel graag lezen. Van ja, mm -hmm. Als ik nou weet... Ja. Maar aan de andere kant helpt het natuurlijk helemaal niks. Want als het die toeslaat, slaat die toe. En dan moet je proberen veilig onderkomen te vinden. Ja. Um, en ik moet zeggen... Ze hebben tegenwoordig ook heel veel van die alarmen. En heel veel mensen hebben ze op hun mobiele telefoon. Want soms iets van tien seconden voor een aardbeving lukt ze om een waarschuwing uit te geven. En dan, nou, dan gaat je telefoon met een enorm alarm af. Ik heb het er zelf niet op, maar als toevallig de televisie of de radio staat. daar hoor je dat soms ook. En dan kan je niet vertellen wat een slaag mm, van adrenaline en stress... dat met zich meebrengt. Want na nou, drie van de vier keer komt er niks of een hele lichte trilling. En sta, um, staat dan ook het leven dus ja. eventjes eventje stil? Gaat iedereen dan ook echt hey, in de ankers en even andere dingen doen... en jezelf in veiligheid brengen? Mm -hmm. mm, nou, de mensen die dat alarm horen wel, ja, die, die stoppen en je ziet ze rondkijken. En, uh, maar ook heel veel mensen gaan ook gewoon door... want ja, we leven hier op zoveel breuklijden dat het echt bijna aan de orde van de dag is. En tot vorig jaar 11 maart wisten we dat met z'n allen. We voelden het en we maakten het mee. En soms schrok je best wel eens. Maar na de grote klap van 11 maart... is het zoveel meer realiteit voor iedereen geworden. Dat het, ja, het doet echt wat met je. Ja. En dus daar, ja, dat, daar staan de kranten vol van. De ene speculatie over de troef de volgende... Ja. En uh, ja, ik probeer het zelf enigszins naast me neer te leggen. Want ja, ik kan er niet veel aan doen. En ik geloof dat het nog steeds verantwoord is om hier te zijn en te werken. Dus uh, we gaan er gewoon door. Ja, dat is groot nieuws. Elke ja. dag opnieuw. Ja, maar je, je vertelde net even heel kort. Ja, ik hoorde net een klein kraakje. En, en als, ik dat, als je dat dan zo vertelt, dan, dan hoor ik al een beetje aan je dat je er een beetje op getraind bent. Dat je al een beetje weet, van, oh, dit was een klein kraakje. Dus hè, stel niet veel voor. Ik hoef niet in paniek te raken. Nee, precies. Want de, de grotere, die beginnen vaak veel intenser. Uh, dus een, een klein krakje. Dat, ja, ons, we wonen in een hoge toren van bijna 200 meter. En die staat op een soort schokdempers. Dat hele gebouw dat gaat dus meedijnen op het moment dat de grond begint te bewegen. Uh, dus ja, soms zie je wel een beetje. Maar dat, ja, je kan, dat heb ik vorig jaar al geleerd. Van aan de geluiden hoor ik het beste uh, wat er aan het gebeuren is. Als staal en beton onwaarschijnlijk gaat kraken, dan weet je dat het mis is. Ja. Maar goed, dit is dan zomaar... Ja, dat gebouw beweegt een beetje, dus dat, dat, dat, hoort ook, dat hoort ook te kunnen bewegen. Dus je hoort dan, uh, dan een klein krakje. Dan denk ik, oh, nou ja. Ja, nog even, even dan over terug naar, naar 11 maart. Um, jij, jij leest daar vaak uh, vast meer over en jij ziet er ook wat meer van, denk ik, op televisie. Hoe is het nu met, met die gebieden die toen echt uh, heel zwaar getroffen zijn? Wat, wat, hoe, wat is de staat daarvan, van die gebieden op dit moment? Ja, de meeste uh, waar de tsunami zo is toegeslagen... Ja. Behalve in het gebied rond de kerncentrale Daar mag natuurlijk eigenlijk niemand komen. Die 20 kilometer straal daaromheen. Maar uh, het bredere gebied wat getroffen is. Daar dat is redelijk opgeruimd. Alleen die prefecturen, die provincies, zeg maar, die, die kunnen hun puin nergens kwijt. Dus de nationale regering heeft een oproep aan alle andere grote steden en provincies gaan. Om dat ja, toe te zeggen te verwerken. Ik bedoel, er zijn 10.000 autoverrakken, puin van huizen, van fabrieken, van... Ja, alles wat me overeind stond, dat is kapot gegaan. Dus, um, dus dat is een groot probleem. Waar ga je heen met al die tonnen aan het puin? Um, iedereen zit dus in, of iedereen, heel veel mensen zitten in evacuatiecentra... of zijn naar andere stukken van Japan getrokken. Je ziet ook best veel gezinnen die, daar zo, die daardoor verspreid geraakt zijn. De vader werkt in West-Japan... terwijl de rest van de gezin in het noorden toevlucht heeft gevonden bij familie. Je ziet veel verscheurde gezinnen, wat wel ja. heel, uh, ja, heel erg is. Um, ja, mensen proberen, bijvoorbeeld die kleine ondernemers... die proberen winkeltjes op te zetten. Daar hebben ze best veel hulp bij. Uh, misschien nog niet eens zozeer van de regering, maar wel... Er is een enorm veel van solidariteit in heel Japan. Dus ondernemers in Tokio helpen restaurantjes opzetten, winkeltjes... in, uh, in soort tijdelijke kleine loodsen. Um, scholen gaan heel langzaam weer open. Al is het wel dat het in het gebied meestal waar voorheen drie scholen verspreid waren in die omgeving... dat die nu de leslokalen en alles delen met z'n drie in één school die overeind gebleven is. Dus ja, dat gaat allemaal heel strak met tijdschema's. Heel veel kinderen reizen makkelijk, ook 30 kilometer met een bus... om naar hun school te kunnen. Maar ze kunnen weer een school. Um, ja, mensen proberen hun leven weer op te pikken. Er ja. um, ja. gaan niet zo heel veel vrijwilligers meer heen... terwijl er nog ja, gewoon heel veel te doen is. Onze gemeente is ook nog steeds uh, betrokken daarbij. We hebben daar nog steeds een team... en elke week komen er nog vrijwilligers... om. Ja, eerst maar eens de modder uit de huizen te halen. De huizen casco te maken. Zodat ze weer ja, opnieuw betimmerd kunnen worden. Maar ja, er zijn daar bijna geen timmerlieden over. Want die, ja, er is geen geld voor materialen. Die zijn ook weggetrokken voor zover ze nog leven. Dus ja, er wordt veel met vrijwilligers dan nog gewerkt. Maar daar is wel gebrek aan, aan vrijwilligers. Ja. En ook aan, ja, aan geld. Die mensen hebben geen werk. Dus ja, ze kunnen nauwelijks uh, eten kopen. Dus dat gaan ja. we ook nog steeds elk weekend brengen. Ja. Um, probeer ook trouw te zijn. daar ook iets van de trouw van de heer God in te laten zien. Ja. Tot slot, um, Eline de Bo in, in, in Tokio. Um, jullie gaan volgende week, of binnenkort gaan jullie operatruiten... met de, de, de gemeente, jullie kerk, gaan jullie de bergen in. En um, er staat voor de komende week ook op de agenda de Gouden Week. En dat zijn nationale feestdagen voor de Japanners. Die zijn dan een week vrij. Ja, ja dat is heel uniek. Ja. En wat, wat, wat gaan ze dan precies doen? Wat, wat zijn het voor feestdagen, even heel kort nog? Ja... Uh, de dag van de Constitutie en een dag van het groen en een dag van de beweging. Japanners hebben nauwelijks vakantie, uh, maar ze hebben wel verspreid over het hele jaar ongeveer 15 nationale feestdagen. En dan is ook echt iedereen vrij, ja, behalve misschien als je in de horeca werkt mm -hmm. uh, of voor een reisorganisatie. Maar uh, Japanners gaan dan op pad, dus ja, de wegen, dat is echt vreselijk. Je kan, en de treinen en de vliegtuigen, alles helemaal afgeladen, maar dan, dan gaan ze zich ontspannen en gaan ze op pad. En uh, ja, wij grijpen als gemeente dat moment aan om uh, drie dagen de berg in te gaan. En dus echt eens rustig tijd voor elkaar te hebben om bijbelstudie te doen, met elkaar te zingen, um, lekker thee te drinken, wandeling te maken. Dus even echt tijd voor elkaar vrij te maken en voor de Heer God. Ja. Dus, uh, Mag dat jou... gebruiken wij de Gouden Week. Ja precies. Mag ik jou een hele mooie tijd wensen, ook straks als Geert terug is. En uh, ja, heel veel succes en zegen met alles. En meer informatie is ook te vinden over jullie project via eonl Dus Dit is de Nacht. Oké, okay, bedankt. Bedankt en een goede dag. Dag. En dan ga ik tot slot nog even naar Pieter van Dijk in Papua, Indonesië. Ik heb je zojuist ook gesproken, Pieter. Jij werkt dus als sendingspiloot en monteur. Je werkt bij de MAF. En uh, wat speelt er bij jou verder in het nieuws in uh, Indonesië? Nou ja, zoals uh, Eline net al zei, uh, hier was ook een, een aardbeving. Nou, de aardbeving op Sumatra, die, uh, daar denk ik dat jullie in Nederland meer van gehoord hebben dan wij hier op Papua. Maar dat is nog steeds vijf. Vier uh, tot 5000 kilometer bij ons vandaan, mm -hmm. maar uh, vorige week zaterdag hadden we hier lokaal nog een behoorlijke aardschok. Uh, ik vind het wel grappig om te horen van Eline Bo dat ze ook vertelt dat je op een gegeven moment bij dat een beetje gewend bent en dan hoor je aan de geluiden in je huis of je naar buiten moet, ja of nee. En, en dat herken, is hier ook zo, dat? We hebben denk ja. ik, uh, ja, het is ongeveer één keer in de maand of zo hebben wij ook hier uh, een golving of hoe noem je dat, echt een, een lichte schok. En uh, afgelopen zaterdag was die wel, dus daarna dat mensen in de winkels uh, met z'n allen naar, uh, naar buiten gingen. En ik was al buiten op dat moment samen met de kinderen. Dus toen besloot ik om buiten te blijven. Maar als je, als je dan in huis zou zijn geweest, zeg maar, hè, dan, uh, dan gaan bijvoorbeeld ineens de kastdeuren vanzelf open en dicht. En dan zie je de kleren op de klerenhangers allemaal in hetzelfde regelmaat. En dan weet je dat het tijd is om naar buiten te gaan. Dus op zich is dat wel uh, actueel voor ons ook hier. Ja. Um, en, en, en kinderen, hoe gaan, hoe gaan, hoe gaan de kinderen ja. daarmee om? Dat, dat, dat vraag ik me dan af. Wen, wennen die daar op een gegeven moment ook aan? Ja, die wennen daar ook aan. Um, het is heel grappig om soms bij je kinderen te horen... op een gegeven moment zeggen eentje, zegt, papa... ik zou eigenlijk al heel graag een keer een aardbezing mee willen maken... maar tegelijkertijd ben ik er een beetje bang voor. En dat hoe we net hier woonden, een jaar of drie geleden. Okay, ja. Inmiddels uh, ben je dat natuurlijk wel gewend, zeg maar... Uh, we hebben met de kinderen ook gewoon duidelijk afspraken gemaakt. Dat als dit gebeurt, dan doe je dat. En als dat gebeurt, dan doe je dit. En uh, voor de rest, ja, dan blijf je daar gewoon uh, uh, elkaar scherp op houden, zeg maar. He, zoals je, als je bijvoorbeeld in een ruimte zit en de deur die zit klem in de, in de deurpost. Dan zoek je een uh, sterke tafel op of een bureau die eronder zit. En dat soort zaken weten ze gewoon. Ja, dus hoe je jezelf in veiligheid moet brengen. En verder, verder nog andere uh, ja. zaken die spelen in Indonesië die je meegekregen hebt? Ja, er is natuurlijk eh, tussen de Papua's en de Indonesiërs is er altijd een onafhankelijkheidsstrijd gaande. En op dit moment is het eh, op verschillende plekken in Papua erg onrustig. En hoe uitziet dat in die, in die gebieden waar het onrustig is? Uh, er is uh, vorige week een, een vliegtuig van de lokale luchtvaartmaatschappij letterlijk aangevallen en dat heeft uh, een aantal gewonden gekost. En dat vliegveld is inmiddels dicht. En de Indonesische overheid die heeft daar uh, ook allerlei troepen versterkt op dat moment. En dat. Uh, ja, dan is het meestal een week of twee, drie heel erg spannend... en dan daarna hebt dat weer weg, zeg maar. Ja. En dat, dat zijn ook steeds golfbewegingen die je waarneemt? Dat je denkt, van dan is het weer eventjes heel erg actueel... en daarna is het weer even rustig en dan komt het weer? Klopt. Ja, dat klopt. Het gaat een beetje met, met wat ik net ook bij Eline Bo hoorde. De, de Indonesiërs hebben heel weinig vakantie... maar ze hebben over het hele jaar door verspreid, denk ik... Uh, ja, ook 15 tot van die van die nationale dagen... En dat zijn meestal de dagen waarbij de, de Papua-bevolking zeg maar, euh, ook de gelegenheid aangrijpt om de Indonesische bevolking uit te dagen. Zeg maar. En dat is niet altijd zo hoor, maar dat, euh, dan uh, kan het wel spannend zijn. Zo ja. rond, rond dat soort feestdagen, zeg maar, dan zie ja. je die golfbeweging. Ja. Tot slot klopt het nu dat ik net op de achtergrond een klein vliegtuig hoorde? Ja, dat klopt. En da dat, zijn, dat, zijn... dat zou mijn collega kunnen zijn die hier net wegrijdt, Want ik, we wonen namelijk op het vliegveld met ja. onze huizen hier ja, geweldig. Want er staat voor de rest, voor de komende weken, ook nog een, een trip met een klein vliegtuigje. En dan ga je naar de Pasar toe. Uh, dat, is iets, dat is een ander onderwerp, naar de Pasar, Maar met, met het kleine vliegtuigje naar Manokwari, daar hoop ik donderdag dan heen te gaan. Yeah. En dan uh, overnacht ik daar. En, uh, vroeger was daar ook een MAF-piloot, maar die is inmiddels verhuisd. Dus er is nu op dit moment niemand. Maar er zijn wel uh, zendelingen in, de, in dat gebied en kerken die afhankelijk zijn van de service van onder andere MAF. Dus dan proberen we meestal één keer in de vijf of zes weken... dan ga ik daarheen en dan doe ik daar een overnachting... en dan doe ik daar wat vluchten. Ja, precies. Dus dan, dat staat op de agenda voor de, voor de komende weken. Ja. Ik wil je bedanken voor je tijd, Pieter van Dijk, in Indonesië. Meer informatie ja. ook over jouw werkterrein, wat je allemaal doet... en uh, blogs, foto's zijn te vinden via eo.nl slash nacht. Ik wens je nog een prettige dag en ja. uh, eet smakelijk nog... want je was, je, je was met je middaglunch bezig. Ja. Een, pre een prettige dag en graag Bedankt. tot een uh, volgende keer. En tot zover het programma. Uh, Dit is de Nacht. Volgende week, dinsdagochtend, weer een nieuwe uitzending dan met Renzeklaarmer. Zometeen het laatste nieuws om 6 uur met Renze Renzeklaarmer. En mocht u de afgelopen uitzending willen terugluisteren, dan kan dat ook via de website eu.nl. Dit is de Nacht. We hadden het de afgelopen 2 uur over uh, vliegen. Tussen 2 en 4 hebben we erover gesproken met de, de luisteraars over. Ja, de mooie kanten van het vliegen, maar ook de vervelende kanten ervan. En dat alles is op de website te vinden, eo.nl slash dit is de nacht. Zometeen het laatste nieuws dus met Juri Stubinitski... gevolgd door het Radio 1 Journaal. Een prettige dag nog.